8 uur, dan net wel net het NOS-journaal. Spaanse treinmachinisten mogen tijdens hun werk niet meer mobiel bellen... alleen nog in noodsituaties. Aanleiding voor de maatregel is de ramp van juli... met een hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela... waarbij 79 doden vielen. De machinist van die trein heeft bekend dat hij vlak voor het ongeluk... met een collega zat te bellen, waardoor hij niet in de gaten had... dat hij veel te hard reed. Verder krijgen alle Spaanse treinen een zwarte doos... zodat na een ongeluk makkelijker de oorzaak kan worden achterhaald.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 Over de heffing die zo'n anderhalf miljard per jaar moet opbrengen... zijn afspraken gemaakt in het Woonakkoord... tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP. Binnenkort stemt de Eerste Kamer erover. Senator Duivenstein vindt dat de opbrengst van de vuurdersheffing niet naar de schatkist moet gaan, maar in de sector moet blijven.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 ANB-verkeersinformatie. Nou, je hoort het al in het nieuws. Mist in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant zelfs. Zeer dichte mist. En dat betekent dat het verkeer daar behoorlijk last van heeft. En die mist zal in de loop van de avond en nacht geleidelijk verdwijnen. Op de A12 Arnhem-Den Haag. Daar is vanmiddag wat mest op de rijbaan terechtgekomen bij knopput Lunette. Daar gebeurden wat aanrijdingen. Er staat nu 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Het gaat nog wel een half uurtje duren voordat de poep is opgeruimd.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 In Altijd Wat, het verhaal van twee Nederlanders die de eerste Fairphone willen maken. Een nobel streven, maar de vraag is of het ze gaat lukken. Kijken dus. Altijd Wat, om vijf over negen bij de NCV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond, welkom bij Max. Aanstaande donderdag is het Sinterklaas. En daarom praten wij de hele week over geloven. Gisteren het geloven in God. En vanavond het geloven in jezelf. Hoe kun je het vertrouwen in jezelf weer vinden... als je er helemaal doorheen zit... Straks mentalcoach Frits Leunen, die ook veel tv-sterren hielp bij hun zoektocht naar hun eigen zelfvertrouwen. Maar we beginnen met armoede. 1,2 miljoen Nederlanders leven momenteel in armoede. Om een beeld te krijgen, dat zijn grofweg alle inwoners van Amsterdam en Utrecht bij elkaar. Het CBS en het CPB kwamen vandaag met deze nieuwste cijfers naar buiten. Hier in de studio zit Christel Aschera. Goedenavond. Goedenavond. U werkt voor de katholieke hulporganisatie CoreDate. U helpt armen in Nederland. Geef armen eens een gezicht. Noem eens iemand die u meteen denkt, oh ja, die heb ik laatst ontmoet. Nou ja, in het werk dat wij doen kom je heel veel mensen tegen. En uh, er is een grote verscheidenheid aan mensen... Die, die op de een of andere manier met armoede te maken heb, uh, hebben. Uh, ik denk meteen aan, uh, aan Erna. Een, uh, een, een dame die lange tijd in de bijstand heeft gezeten. Met nou ja, een viertal uh, kinderen er alleen voor heeft gestaan om hen op te voeden. En eigenlijk jarenlang aan het sappelen en aan het nou ja, overleven is geweest. Om, uh, om, om zich daar doorheen te slaan. En uh, die nu op, op weg is naar een, uh, nou, een hele goede nieuwe toekomst. En daarin uh, keihard werkt uh, nou ja, voor een beter, uh, een beter leven. En hoe ziet dat sappelen eruit? Hoe is dat armoede? Wat kun je dan niet? Wat kon zij niet? Nou ja, dat betekent eigenlijk dat je toch... Um, nou ja, op zoek ben naar hoe, hoe krijg ik het gedraaid de hele maand door? Hoe krijg ik gewoon een goede maaltijd op tafel uh, samen? Hoe zorg ik als er iets stuk is in huis... Uh, dat ik een, een, een, als een koelkast kapot ga... dat ik een nieuwe koelkast kan aanschaffen? Uh, hoe ga je om met als, uh, nou ja, als er in je omgeving een feestje is... of een bijeenkomst waar je naartoe moet... maar je hebt geen geld om nee. daar te uh, Geen, geen nou, krant, cadeautje. geen auto, geen mobiele telefoon... dat soort dingen ook niet... Nou ja, je kunt uh, dat, dat hangt ook natuurlijk af van, van keuzes die, uh, die je maakt. Maar het is heel minimaal waar, waar je mee op moet komen. Dan. Ja. ja, want ook um, vaker is er dit jaar aandacht geweest voor armoede. Een hele kleine compilatie even. Ik draag kapotte kleding en ik heb al drie jaar geen nieuwe schoenen gehad. Nou, en ik heb alles uitbezuinigd. Ik heb geen auto's, ik heb niks. Ik heb alleen maar de huur. En nou ja, gaswater, elektriciteit, dat zijn standaard dingen. Nou, dan zit ik op 1065... Dus ik leef van het toeslagen. Toen ik de eerste keer naar de voedselbank ging... dat ik me dan moet bedenken of ik nou wel of geen lippenstift op moet doen. Hoe arm moet ik eruit zien? Dat is een situatie uh, waarin ik me nooit had kunnen voorstellen... dat ik daarin zou belanden. Herkent u dit? Nou ja, wat, je veel, uh, wat je veel ziet is dat er toch bepaalde schaamte is... over de situatie waar mensen zich in uh, bevinden. En dat het best een hele stap is om dat te erkennen en op, ook om hulp te te vragen of om een stap te zetten... Nou ja, een kant op waar je nou ja, wel perspectief uh, ziet. Um, het mooie is dat mensen zich in zo'n situatie vaak wel vinden... en uh, samen de handen ineens slaan om, uh, om iets te gaan oppakken. Ja, want dan? Nou ja, wat, wat wij als coördeed uh, zien en waar wij ook graag aan, uh, aan bijdragen... is uh, dat mensen bijvoorbeeld, als we het hebben over Erna... Uh, waar ik het net over had, uh, die met een aantal andere... mensen die vanuit een bijstandsuitkering... Uh, nou ja, uh, toch wat langer uh, thuis hebben gezeten op de bank... Nou, die aansluiting op de arbeidsmarkt niet zodanig vinden... maar die samen zoiets hebben van, nou ja, een stukje inspiratie terugvinden... Um, een stukje inspiratie. Ja een, nou ja, een beetje inspiratie. Een, een, een, een doel, zeg maar. Om ja. samen naartoe te ja, werken. Wat hebben zij over wat gedaan? Nou, wat zij doen is, ze zijn samen een coöperatie op aan het zetten. Waarin ze als uh, zelfstandig ondernemertjes uh, aan het werk gaan. En op welke gebied? Ze, um, op verschillende gebieden. Dus je hebt uh, een, uh, iemand die uh, tuinhoofdnier is. er ziet iemand die wat meer klusachtergrond heeft. Iemand die wat meer. De DTP-achtige achtergrond heeft, dus verschillende achtergronden. Maar wat het mooie is van zo'n coöperatie, is dat je kijkt van nou, het gaat om een bedrijf opzetten, maar gezamenlijk. Dus uh, de krachten bundelen. Uh, de coöperatie neemt ook de administratie en wat logistieke zaken. En nou ja, eigenlijk de, de, de romslom die erbij komt kijken, maar wat soms voor mensen ook wel lastig is. Ja, daar beginnen opzet, ze er juist niet aan. En dan kun jij je richten op hetgeen waar je goed in bent. De kracht die je hebt, die, je, nou ja, ja. die ergens wel in je verstopt zit. Ja, want dan komen jullie uh, in beeld. Hè? Want stel dat deze mensen dat met elkaar doen... dan is er geen centje pijn, want dan uh, uiteindelijk krijgen ze uh, werk. Maar er zijn ook mensen die het niet lukt. En die komen uiteindelijk bij Coordet terecht. En die helpen jullie om juist zoiets te beginnen? Ja, wij doen als Koordheid verschillende, verschillende zaken. Wij, uh, wij, we hebben ook een fonds voor individuele noodhulp. Dus als mensen echt door het ijs zakken en een kleine besteding uh, moeten doen. Maar wat we met betrekking tot die coöperatie of sociale ondernemingen doen... is dat wij hen helpen met onze nou ja, kennis en ons netwerk en uh, uh, inzet om zo'n coöperatie van de grond te krijgen. Om de juiste netwerken aan te boren... gesprekken aan te gaan met nou ja, partners die je nodig hebt in zo'n proces. En nou ja, in ieder geval de, de schouders er samen ja. onder te zetten... om het van de grond te krijgen. Oké, okay, want op... Erna had jullie hulp wel degelijk nodig. Het was niet dat zij met elkaar ver genoeg kwamen. Nee, ze hadden Core nodig. Nou, ze kwamen heel ver. En, en dat is juist ook het mooie. Want daar zit een hele grote kracht in mensen... waarmee ze aan de slag gaan. Uh, maar soms is het moeilijk om net een nou ja, toegang tot bepaalde nou ja, wat ik zeg, netwerken of nou ja, bepaalde kennis om een plan op te zetten of om dat verder te brengen uh, om het ook duurzaam te maken. Dus dat er een, een, nou ja, een, een businessmodel onder ligt waarmee je de toekomst in kan gaan. Nou, Dat zijn dingen waar wij als koord met nou ja, onze partners en netwerk een bijdrage aan leveren. En wat voor bedrijfjes nog meer dan? Um, nou, dit is een, een, een coöperatie waar men allemaal zeg maar, als, uh, als individu een, een bedrijfje in gaat, uh, in gaat starten. Uh, er is een ander uh, initiatief waar we aan, aan bijdragen, waar men eigenlijk gezamenlijk vanuit een buurthuis gaat ondernemen. Dus dan gaat het erom dat je kijkt van nou, mensen vanuit de wijk die samen een, een, een wijkrestaurant beginnen, uh, zalen gaan exploiteren, een cateringservice gaan opzetten. En dat allemaal coöperatief, zodat je daar samen uh, aan trekt. Dat je daar ook gezamenlijk zeggenschap in hebt... van welke kant het op moet gaan. Maar uh, een coöperatie betekent ook dat het, nou ja, dat het een bedrijfje is... wat ook op eigen benen moet gaan ja. staan. En wij proberen hen te helpen door er een push aan te geven. Uh, met als doel dat ze daar zelf mee, uh, mee verder kunnen. Jullie zijn hier in juli, geloof ik, mee begonnen met dit project. Geïnspireerd door projecten in... hou je vast, luisteraars, Congo en Afghanistan. Dat is toch wat? Ja, nou ja, zo zou je het wel uh, kunnen zeggen. Maar wat voor ons belangrijk is... het is niet dat we in juli zijn gestart... met uh, ons bekommeren om armoede in Nederland. Dat deden we daarvoor al. Dat mm -hmm. doen we als coordeeds eigenlijk al... sinds onze bestaansgeschiedenis. Uh, en die gaat 100 jaar, uh, bijna 100 jaar terug. Um, maar dat deden we op, uh, op de manier... zoals ik net noemde... met het individuele nodenfonds... met het financieren van kleine projecten... Ja. van het ondersteunen van een stichting leergeld... of schuldhulpmaatje. Waarbij, en komen ze uh, allemaal naar u toe? Of bent u ook wel gewoon... He, u bent een katholieke instelling. Uh, ja. Pikt u ze op om het zomaar te zeggen in de katholieke kerk? Dat u denkt het gaat niet goed met die persoon, die moeten we eens eventjes helpen. Nou, wat, wat wij in ieder geval doen is samenwerken met lokale, lokale partners. Die zitten. Die hebben echt de voelsprieten, zeg maar, in de lokale uh, gemeenschap en. Die, die zien die mensen inderdaad uh, uh, bijna dagelijks bij wijze van spreken. Uh, wij kijken ook van nou ja, waar ontstaat iets? Waar begint iets op te bloeien? In het geval van die twee coöperaties wat ik net uh, vertelde. Daar, uh, nou ja, daar zie je al een dynamiek ontstaan. Mensen zijn al uh, aan het trekken en aan, aan dingen aan het opzetten. En daar komen wij bij. Zij vinden ons of wij ja. vinden hen. En dan, maar blijkbaar was dit in Congo en Afghanistan iets wat jullie al deden als organisatie. En dat is vertaald naar Nederland. Wat we eigenlijk doen, is uh, dat we niet letterlijk vertalen... wat we in ontwikkelingslanden doen naar de Nederlandse context. Maar mm -hmm. dat we kijken van, nou, wat, wat, zijn, uh, wat is de aanpak die wij gebruiken... in het, uh, nou ja, het bouwen aan, uh, aan, aan bloeiende gemeenschappen. Mm -hmm. Maar ook het versterken van de kracht die al in mensen zit... en dat op een sociaal ondernemende manier doen. Dat nemen we mee vanuit het buitenland. En de manier waarop we daar met verschillende nou ja, partijen... Uh, met, met de overheden, met bedrijven met maatschappelijke ja. instellingen samen krachten bundelen... om verder te komen, om een gezamenlijk een doel te bereiken... Uh, voor die mensen die met armoede te maken hebben, dat nemen we mee. Maar het is niet dat we letterlijk het een op het nee, ander nee. Okay. leggen. Nee. Nou, dat is u vast niet ontgaan, uh, dat er ook kritiek was op jullie... Hè? dat jullie een soort concurrentievervalsing hiermee zouden krijgen. Want er zijn ook een heleboel bedrijfjes, mensen die iets willen... en die worden niet geholpen door CoreDate. Ook zeker niet financieel geholpen. Nee, het is overigens zo dat wij niet per definitie deze bedrijven financieel uh, steunen. Wat wij doen is, wij bieden onze diensten aan. Ja, en maar dat goed, ons dat is het netwerk. Yep. Uiteindelijk um, natuurlijk toch iets wat je anders moet inkopen en dat kost geld. Maar wat daarbij belangrijk is, is dat je het hier hebt over mensen die, uh, die toegang... die misschien een ander die niet in armoede, die in armoedesituatie zit... of een, een, nou ja, toch een stukje sociale uitsluiting, um, dat zij die, uh, de toegang tot dit soort netwerken en diensten en ondersteuning wat minder hebben. En vandaar dat wij het als Accordate belangrijk vinden... om hen juist in die beginfase ondersteuning te geven, zodat ze op het punt komen... dat ze het op een gegeven moment zelf kunnen. En zij, hun achterstand is in die zin dan net iets groter... waardoor je probeert om dat nou ja, wat, wat uh, te ondersteunen... zodat ze wel daar komen. U zegt, er zijn, het is niet een soort concurrentievervalsing... van de kleine kruideniertjes die ook hun hoofd net boven water halen... en misschien een tweede filiaaltje net durven te, te starten. Nou ja, sowieso is het een, uh, gaan we uit van een model... waarbij een je zelf... Voorzienend gaat worden, of nou ja, als, als bedrijf, als sociaal bedrijf mm -hmm. gaat lopen, um, daar komt dan geen subsidie aan te pas. Dus nee, het is, het is het niet alleen daarvoor, dan, zegt u. Ja, het is meer dat je probeert om te kijken: van nou, hoe kunnen we hen uh, hun capaciteit versterken, ja. hun kracht en inzet ja. die er al is versterken om op dat punt te komen, om op een gegeven moment het te gaan doen. Ja, die kracht, hè? want Frits Le Leunen zit hier ook mental coach. We gaan het zo hebben over geloof in jezelf. Maar goed, er komt iemand failliet gegaan of al jaren in de bijstand, vier kinderen, we hoorden net Erna. Uh, die komt bij u. En wat dan? Wat zegt u dan? Kunt u dan iets creëren waardoor ze... Iets ja, kunnen? Het grote probleem is dat armoede altijd verschillend is. Hey, je moeder met vier kinderen, een man alleen en, en net gescheiden, failliet. Dus ik heb geen pasklaar antwoord voor mensen. Nou, je moet dat doen. Maar wat ik wel kan doen, dat ik zeg, heb je nog mooie momenten in je leven meegemaakt de laatste tijd? Hm. Want de mooiste momenten van je leven gaan voorbij, Je hebt er erg in. Je bent vaak gelukkig en je weet het niet. En juist een moeder met vier kinderen geniet je nog wel van je kinderen. En, maar als je je kopje laat hangen, je gaat het bij de pakken neerzetten... Daarom is zo'n stichting natuurlijk fantastisch. Want niet alleen de mensen die u helpt... maar ook de uitstraling naar andere mensen toe. Dus het moet ook inderdaad veel in de publiciteit komen. Mensen, er is wel wat aan te doen. Je moet niet bij de pakken neergaan zitten. Maar goed, daarmee heb je hè, met kijken naar je kinderen... en denken, wat hou ik eigenlijk van mijn kinderen? En heb je nog geen koelkast. Nee, maar ik kan ervan meepraten... want ik ben nog van voor de oorlog. Nou, Wij hebben armoed meegemaakt, ja, maar er is eten amper... Ik was acht jaar, toen was de oorlog afgelopen. Mijn broer was negen, dus ja, wij weten wat het betekent, geen eten. Mm -hmm. En zo erg is het natuurlijk nog niet in Nederland. Maar, en toen kon u iets aansporen in u zelf... waarvan u denkt, dat moeten die mensen die hier nu luisteren... en die denken, nou, laat mij eens even inspireren door Frits Leunen. Wat zegt u dan tegen ze? Ik moet ze tegenover me hebben. Ik moet meer weten over die persoon. Hoe oud is hij? En, en is hij 16 jaar en hij wil niet meer naar school toe? Is hij 22 en hij wil niet werken? Dus er zit heel veel verschil. Ik heb niet een pasklaar antwoord. Nee. Want wat doet u, um, Christel Aansraaf van de Coordate? Hoe, hoe doet u het? He, ze komen bij u, ze hebben, ze hebben zin om iets te gaan doen. Maar ze missen misschien nog iets. Nou ja, wat Dat mentale bedoel ik. Nou ja, wat, ik, ik denk dat ze dat ook heel erg bij elkaar juist ook uh, kunnen vinden. Zij, het is niet zo dat mensen individueel bij ons komen. Maar juist als ze zich als groep, zeg maar, uh, gevormd hebben. En zoiets hebben van, nou, dat is het doel. Dat we samen he, op, op de horizon, die stip die we op de horizon hebben gezet. Daar willen we naartoe. Daar vinden we inderdaad de kracht in elkaar om dat, uh, om dat te gaan doen. Dan sluiten wij daarop aan. En dat, ja, dat motiveert enorm. Omdat je dan samen eigenlijk de schouders eronder zet. En je ziet gewoon, nou ja. Iedere week dat het verder komt. De plannen ontwikkelen zich verder, de coöperatie wordt opgericht. Vervolgens, nou ja, kun je echt gaan ondernemen en dan, uh, nou ja, dan begint het gewoon. Ja, en, en dat gevoel van hun, beschrijven ze dat aan u? Wat zeggen ze daarover? Nou ja, zij. Kijk. Eigenlijk heb je daarvoor al een stap genomen van ik ga gewoon iets doen. Ik, ik ga aan de slag en ik, ik heb die stap genomen. Ik wil niet meer bij de pakken neerzetten, wat, wat meneer eigenlijk ook zegt. En, dus dat moment ben je dan, dan voorbij. En dan is het nou ja, zaak om dat zoveel mogelijk te stimuleren en verder te brengen. En dat doe je gewoon met elkaar. Ja. Tja, het is natuurlijk wel een druppel op een gloeiende plaat. Hè? Over een jaar ziet wie natuurlijk weer... Nou ja, Het is helaas zo dat het een steeds grotere groep mensen betreft. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat, dat meer en meer uh, nou ja, organisaties... maar ook nou ja, bedrijven en, en overheden daar de krachten in bundelen... om gezamenlijk uh, voor een aanpak te ja. staan. Wij kunnen het ook niet alleen uh, helder. Uh, Christel Asraak van de katholieke hulporganisatie Coordate. En we spraken dus over de hulp die jullie bieden aan mensen die in armoede leven. Dank. Graag gedaan. Dit is Max tot half negen. Twee dingen met Margreet Rentjes. Ja, vanavond de tweede aflevering in onze serie over geloven. We vieren deze week in Sinterklaas. En daarom willen wij wel eens even weten... waar wij nou anno 2013 nog allemaal in geloven. Gisteren het geloof in God en vanavond het geloof in jezelf. Mentalcoach Frits Leunen zit hier dus. Bekend als coach van onder andere Henny Huisman... Caroline Tense, Willeke van Amorrooy. Uh, geloof in jezelf. U zit hier te glimlachen. Ja. Is het aan te leren? Geloof in jezelf? Nee, je moet nooit geloven. In jezelf hebben. Je moet weten. <laughs> Hoe bedoelt u? Weten wat je kan en wat je niet kan. Ga je geloven in jezelf, dan zit er ook twijfel bij. Geloof is heel erg problematisch als je moet presteren. Bijvoorbeeld, je kan het overschatten door meer te veel geloof in jezelf te hebben, of onderschatten, geen geloof in jezelf te hebben. Je moet weten wat je kan en wat je niet kan. Dat leer ik mensen. Dus wat kan iemand bijvoorbeeld niet die bij u komt? Wat is het probleem? Nou kijk, het, het menselijk gedrag is voorspelbaar. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Alleen hoe we ermee omgaan, dat is anders. Kijk, we hebben allemaal zo wie hier zitten. Ik ga voor de microfoon zitten en ik voel energie opkomen. Dat noemen we normaal, nervositeit. En dat wil je niet hebben. Dus dan vecht je eigenlijk tegen je beste vriend. Dus met andere woorden... Als mensen daar last van hebben, maak ik ze juist nerveus. En beste vriend, hoezo? Waarom is dat je beste vriend? Die energie die je krijgt, want daardoor kun je meer zien. Je luistert beter, je wordt sterker Vooral sportmensen... Ook mensen die op tv moeten presenteren. Dat is een enorme druk. Ze weten in hun achterhoofd dat er een miljoen mensen naar ze zitten kijken. En als je dan die spanning voelt, dan ken je mensen die klappen dicht. Ja. Nou, dat kan je makkelijk voorkomen door het je vriend te noemen. En hoe, hoe wordt het dan je vriend, die spanning? Omdat je hem accepteert. Mm -hmm. Kijk, het grote probleem... Maar kan je dat door te zeggen tegen jezelf... Hé, hey, ik accepteer de spanning. Werkt dat zo? Nee, zo ook weer niet. Kijk... <laughs> Je moet eerst weten, het grote probleem met de moderne mens... is dat we veel te weinig van onszelf weten. Kijk om je heen, wat we allemaal weten van de buitenwereld. Universiteiten vol met kennis. Kijk in de elektronica, automobielen. Ja. We weten zoveel. De moderne wereld, ja. Oké, okay, maar vraag nou eens aan iemand, wat is denken... Wat is gevoel? Wat zijn zintuigen? Wat is bewustzijn? Doen de meeste mensen dit? En dat moet eigenlijk nu op lagere school erbij geleerd moet dat worden. Mm -hmm. Want we weten te weinig van onszelf. En dat ingewikkelde systeem... Dus ik leer mensen dat ze zichzelf gaan observeren... en ze gaan afvragen wat is denken... Ja, je kan wel zoveel denken. Maar maak dat eens dus concreet. Want iemand is doodzenuwachtig... omdat hij de volgende dag een vergadering moet voorzitten. Of die is doodzenuwachtig... Hè, een, een bijeenkomst leiden. Noem maar wat. Ja, die heb ik regelmatig. Ja, dus... Maar ik ga direct ontkennen dat het nervositeit is. Ik overtuig dat je het nodig hebt. Mm -hmm. En dat je daardoor... veel beter kan spreken in het openbaar. Ja. Maar wat leert u ze dan? Want uiteindelijk gaat u dan tegen ze zeggen... je moet het omarmen. Nee, ik leer hoe het systeem mens functioneert. Ik ga uitleggen, kijk, er komt iemand bij me met een probleem... of hij loopt ergens tegenop in zijn leven... dan gebruik ik dat als voorbeeld, mm -hmm. hoe ga je daar nou mee om? Maar tijdens dat omgaan leer ik wat is denken, wat is gevoel... wat zijn zintuigen, wat is bewustzijn. Ja. Maar er zijn ook mensen die angsten hebben... Hè? dit is angsten waar we dan nog wel wat van begrijpen... maar die zijn bang voor spinnen, die ja. zijn bang om in een vliegtuig te gaan... die zijn bang op pleinen, ik noem maar wat... Ja, dat is doodsangst. Is niet gewoon angst. Als iemand bang is voor een spin, is hij doodsbang voor die spin. En angst bestaat niet. Mm -hmm. Angst ligt altijd in het verwachtingspatroon. Je denkt, oh, als dat maar niet gebeurt, en dan word je bang. Want als er echt iets in je leven gebeurt, dan ben je niet bang. Dan heb je het nodig. Dan ga je, je reageren. De adrenaline die je dan. Ja. Ik zeg wel eens meer: als iemand een kind hebt. Heeft u een kindje? Ja. Nou, Stel nou voor, er gaat iemand met een revolver voor uw kind staan. Wat doet u dan? Springt u ervoor. Maar dan ben je toch niet bang? Want er gebeurt iets verschrikkelijks. Nee, maar de analyse, dat kan iedereen nog wel volgen. He, dat die angst nodig is, of juist niet nodig, of gezond is. Maar hoe beheers je hem? Ja. Want door het te weten... U zegt, ik leg dan uit hoe dat zit. He, zo werkt de mens, en de gevoelens, en de emoties, et cetera. Maar daarmee beheers je het nog niet, toch? Ja, maar als je een paar stap, een paar keer naar me geluisterd hebt, beheers je het wel. Mm -hmm. Want kijk, ik leer mensen bijvoorbeeld Wim, de W. Wat is er nou aan de hand? Wat is nou echt aan de hand? De I, is dat dan zo erg? En de M maak je toch niet zo druk? <lacht> want dat helpt toch niet. <lacht> nee, Kijk, als ik iets tegen u zeg wat ik niet meen... en dan waarschuw ik, ik ga nu een kinderachtige opmerking maken... want ik meen het niet... En dan voordat ik het zeg, zeg ik nog even extra... ik meen het niet. Dus ik meen het niet. Ik wil toch wel wat anders zeggen. Ik vind dat uw vragenstelling niet klopt. Het lijkt net of u me in de hoek wil drukken... en het is jouw zo'n mooi werk wat ik doe. Ik meen er niks van. Voel je wat er gebeurt? Ja. Denk je. Hey? Toch dus, niet leuk bedoelt u? Nee, nee maar je reageert <laughs> erop. Dus wij weten dat we leven... omdat we reageren op prikkels van buitenaf... Maar het grote probleem is dat we ook op reageren wat we tegen onszelf zeggen. Als je tegen jezelf zegt: Oh god, oh god wat is dat moeilijk?. dan gaat het systeem erop reageren. Je komt in paraatheid. Dat gaat heel ver. Het heeft te maken met reptielhersens en met adrenaline. Ja, precies. Ga je allemaal? Ik heb te weinig tijd om het goed aan te leggen. Ja. Maar goed, op het moment dat je dan denkt: Oké, okay, dat komt van buiten en dat komt eigenlijk niet uit mij. Dan, dan begrijp je het beter en reageer je er minder op. Dan denk je: Ach, laat maar kletsen. Nee, zeker niet. Je kan er gewoon naar luisteren. Maar je kan ook zeggen: moet ik me dan naar druk op maken? Ja. ja want dan moet leren tegen jezelf te praten. Ja. We hebben een heleboel jaar geleden hadden we Emil hè? Zullen we heel even luisteren naar zijn stijl toen, Chaka? Chaka! Dat zeggen we dus gewoon dan. Chaka! Chaka! Chaka! Chaka! Chaka! Ja, waarin verschilt u van hem? Nou, omdat ik niet een positieve denker ben. En ook niet een negatieve denker. Je, positief denken bestaat niet. Er komt een vrouw bij mij, haar kind is overleden. En dan zeg ik, mevrouw, je moet positief denken. Wanneer houdt dat op? En negatief denken moet je ook niet doen. Want dan ga je piekeren en dan ga je mineur. Mm -hmm. En dus, wat zegt u tegen haar? Wat zegt u? Wat zegt u dan tegen haar? Nou, ik ga die vrouw helpen. Ik, ik heb daar een speciaal gesprek voor. Kijk, ik leer die mevrouw dat ze geen verdriet moet hebben... maar dat ze dat kind moet missen. Het grootste cadeau wat je iemand kan geven die is overleden... is dat je hem mist. Mm -hmm. Maar iemand die overleden is, die wil niet dat je verdriet hebt. Ik weet ook wat het is om mensen te verliezen om me heen... maar ik mis ze. En dat is een cadeautje, dat is iets moois. Dat is, iets, dat is geen tragedie meer. Hielp dus, het? Hielp het bij haar? Ja, dat helpt zeker. Wanneer bent u, heeft u bedacht, weet je wat ik wil worden? Ik wil mental coach worden. Nou, dat heb ik eigenlijk in mijn schoot geworpen. Ik ben eigenlijk sportleer van beroep. En ik verloor zelf wedstrijden door naar universiteit. En toen ben ik daar een studie gemaakt. Hoe komt dat nou? En dan ben ik nog steeds mee bezig. En toen kwamen sportmensen, die coachten ik. En naar de rand komen de bekende Nederlanders erbij. En toen vroegen mensen, wat doe je nou? Ben je psycholoog? Ik zeg, nee. Wat doe je dan? En toen dacht ik, ja, ik coach eigenlijk de mentale kant van het leven. En mijn zuster woont in Amerika. Die heb ik eens gebeld. Is de naam mental coach bekend daar? Nee. Dus, en ik heb het nooit gehoord. En nu was ik, toen was ik de eerste mental coach ter wereld. Hoe lang geleden Wie is dat? Nou, een jaartje veertig. Zo lang geleden al? En als je nu op internet kijkt... zie je ongeveer 65.000 sites met mental coachen. Ja, en Vindt u dat irritant of niet? Nee, ik weet niet wat ze doen. Misschien doen ze het beter. Mm -hmm. Maar ze doen iets wat ik doe. Want uh, u zegt het net zelf al... Hè? er kwamen heel veel uh, BN'ers bij u, tv-persoonlijkheden. We hebben Hanny Huisman, Caroline Tensen, uh, Willeke van Ammerooi. Iedereen heeft ook in het openbaar gezegd dat ze zoveel aan ja. u hadden. Um, nou, bijvoorbeeld, Caroline Tense is nog wel eens op televisie. Hoe kijkt u dan naar haar? Ziet u ook wel eens dat ze weer nerveus is? Nee. Ze heeft mij ook niet meer nodig. Dat is afgesloten. Dat is een periode geweest. Ze weet hoe ze ermee om moet gaan. En dan gaat het goed. Kijk, als je het een... Ik heb ook zo'n gezegd. Als je weet hoe het moet, gaat het meestal goed. Maar als je het niet weet hoe het moet, heb je een probleem. Mm -hmm. Ja, en dat moeten is dus weten hoe het werkt. En wat zijn de zwakke plekken bij uzelf? Want u zegt: je moet weten. Je moet weten wat je kracht is en je zwakke plekken. Wat is uw eigen zwakke plek? Uh... Ik heb geen zwakke plekken. Die plekken horen bij mij. Dus na verloop van tijd worden de zwakke plekken geen zwakke plekken meer? Nee, want die, die laat ik rusten. En waar ik goed in ben, wil ik nog beter in worden. Maar waarom omarmt u dan niet die zwakke plekken? Omdat dat te veel tijd kost. Wat is een zwakke plek? Uh, ik ben bijvoorbeeld dyslectisch. Maar ik heb wel twee boeken geschreven. Mm -hmm. Dus je, je kan heel veel bereiken in je leven door je schouwers eronder te zetten. En er zijn nog wel een paar zwakke plekken, ja. Zoals? Uh, te veel uh, werk op mijn schouders nemen. Ik kan moeilijk nee zeggen tegen mensen als ze me nodig hebben. Soms zit ik wel eens twaalf uur te praten op een dag. Hoe? <lacht> Wat vermoeiend. Nee, dat is het gekke. Ik ben, je moet me niet uh, dan nog moeilijke vragen stellen in de afloop. Maar <lacht> ik, ik, het is net of ik nog meer energie krijg. Ja, ja. Maar mijn vrouw waarschuwt, je bent veel te druk en dat moet je niet doen. Maar ja, als iemand met belt, zegt ik zit in de problemen... en ik heb je nodig, ja, dan zeg ik niet nee. nee. Komen kan... de mensen wel eens terug eigenlijk, na jaren? Dat ze denken, ik heb ja. het toch er even nodig. Ja. Ja? ja. Dat kan wel eens vijf, zes, zeven jaar duren. En ze komen altijd wel even... Ik heb ook mensen die zijn geïnteresseerd wat ik te vertellen heb. Mm -hmm. Dus, uh, ja, ik heb, ik heb van alles bij me. Mensen die komen langs... En het zijn BN'ers, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. Sporten. Psychologen, psychiaters. Ja. Die zijn geïnteresseerd in wat ik doe. Ja. En u heeft nooit gedacht, ik wil toch psychologie gaan studeren. Want dit heeft natuurlijk veel weg van psychologie. Uh, nee, daar ja. nee, heb ik geen behoefte aan. Nee. Ik heb een weg gevonden die werkt. Ik haal vaak mensen in één of twee gesprekken van het probleem af. En dat bedoel ik niet, kijk eens hoe goed ik ben... maar kijk eens hoe eenvoudig het is. Als je weet hoe het systeem werkt... als je weet wat je niet moet doen en wat je wel moet doen... want het leven is wel verschrikkelijk mooi. Het is niet alleen maar kommer en kwel. En nee. wat u doet is geweldig, want juist... En als je zo klein bezig bent en dat lukt... En Frits daar, Leunen wijst nu naar de mevrouw van deed, ja, Daarom moet je het zo goed mogelijk doen. Dat het een uitstraling krijgt naar andere groepen. Ja, Mensen ja, die hebben precies. je dan niet nodig. Daarom is het goed. Je moet ergens beginnen. Hartstikke mooi om hiermee te eindigen. Mental coach Frits Leunen. En in deze serie over geloven. En vanavond ging het dus over geloven in jezelf. En sinds vanavond weten we dat het geen kwestie is van geloven... maar van weten... Weer wat geleerd. Uh, morgen in deze serie praten we over het geloof in het bovennatuurlijke. Ook interessant. En dat doe ik dan met Maarten Koller. Uh, hij doet onderzoek naar geheime krachten en paranormale zaken. BNN Today nu met uh, Willemijn Veenhoven. Willemijn. En, en met... met ja. ja? met wie? Nee, ja, de, de, de, met de ondergang van Boris Becker. Daar gaan we het over hebben. De ondergang van Boris Becker? Ja, zeker. zeker. Het is een uh, groot nieuws in, uh, in Duitsland. En dat halen wij naar hier. Um, en wat nog meer, wij kijken naar Oekraïne. Wat gebeurt er allemaal? Maar vooral, wat betekent het voor de jongeren daar? Um, want die zijn nogal ontstemd. Die zijn woest. En vooral voor hen is dit allemaal uh, heel belangrijk wat er nu gebeurt. En zij worden aangevoerd, dat heb je vast gehoord door die bokser, tienvoudig wereldkampioen. En wij maken ook even een portret. Wie is die man eigenlijk? Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. E. Het is half negen. Hier is Nanette Wel met het NOS Journaal. Prins Bernhard heeft in november 2000 de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging gevraagd onderzoek te doen naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. De prins was daartoe bevoegd omdat hij zelf door de dienst werd beveiligd. Uit het onderzoek blijkt dat er geen veiligheidsrisico's kleefden aan de toenmalige partner van prinses Margarita, een dochter van prinses Irene. De Roy van Zuiderwijn zegt dat hij sinds 2000 door de Oranjes is geschoffeerd en is zwart gemaakt. Israël geeft humanitaire hulp aan Syrische burgers die net over de grens wonen. Ze krijgen water en voedsel, waaronder babyvoeding. Israël biedt ook al hulp aan Syriërs die gewond en ziek zijn... in speciaal ingerichte veldhospitalen vlakbij de grens... en in gewone Israëlische ziekenhuizen. Op het vliegveld van Eindhoven zijn enkele vluchten geschrapt... of lopen vertraging op vanwege de zeer dichte mist. Verschillende toestellen wijken uit naar Maastricht... en naar vliegvelden in Duitsland. Het is al sinds vanmiddag mistig, voornamelijk in Noord-Brabant. Het wegverkeer had er vooral rond de avondspits last van. Verwacht wordt dat de mist zich in de loop van de avond en de nacht uitbreidt... naar de hele zuidoostelijke helft van het land. Maar dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 De protesten in Oekraïne die houden aan. Oppositieleider Vitali Klitschko is tienvoudig wereldkampioen boksen en leider van de derde partij van het land. Hij is de aanjager van een grote groep jongeren die iedere dag de straat op gaan. Na negenen meer over deze Klitschko. En zo meteen na de plaats meteen het laatste nieuws over rooi van Zuidwijn en de rol van Bernard. onder andere ja, maar onder andere ook Beatrix hierin. Ja, de, de Roy van Zuidwijn beweert natuurlijk al jaren he, dat Bernhard hem persoonlijk moest hebben. Maar het was uiteindelijk Pieter Broertjes, de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. en tegenwoordig burgemeester van deze fantastische stad waar we zitten. die het er weer aanzwengelde. Want hij zei een paar maanden geleden in een boek over Beatrix. dat Bernhard had gezegd dat de Roy van Zuidwijn een verschrikkelijk type was. en een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt. Nou, dat is dan niet gelukt. Nee. Goed, dankjewel, of de Vries En mijn intro, man, zometeen meer. Radio 1.nl, dan kan je op de webcam klikken... en dan zie je naast mij muziekjournalist Guus Hooghaerts. Goedenavond, Guus. Wij praten zo meteen over Justin Timberlake. En voordat je nu, uh, lieve luisteraar, denkt... wat, Justin Timberlake, hoezo? Dat komt omdat de man is Salon geworden. En dat is hier al een tijdje. Um, en wij uh, gaan eens even kijken hoe dat zo is gekomen. Wanneer is het komende april speelt hij in een uitverkocht Gelderdoom. en gisteren werd aangekondigd dat er een, een extra show komt in de Ziggo Dome... Um, en alle, ook serieuze muziekjournalisten liggen vanaf morgen in de rij om een kaartje te kopen. Ja, absoluut. En ja, het is wel aardig trouwens dat deze week ook de voorverkoop van Robbie Williams begint. Ook een ex-boyband lid die, die, een, die nu een swing, van de tweede keer een swingalbum heeft gemaakt. Ja. En nou ja, je kijkt, dat, dat is een beetje teruggrijpen naar heel vroeger. Well, Justin Timberlake natuurlijk wel ontzettend vooruit kijkt. Ja. interessant, head-to-head. Head-to-head, ja. En het is, een, uh, het is een mooi verhaal van Justin Timberlake... Hoe die, uh, hoe die volstrekt credible is geworden. En we beginnen zo meteen even met een hilarisch interview... dat jij met hem hield voor een nieuwe review. Dat zo. Eerst het sportnieuws. Jeroen Stomporst, goedenavond. Goedenavond. De Nederlandse hockeysers hebben ook een derde duel... bij het finale toernooi van de World League gewonnen. De Zuid-Korea werd met 3-1 opzij gezet. En daardoor gaat Oranje als groepsweer naar de kwartfinales. Aanvoerder Maartje Palma is blij, maar niet helemaal tevreden. Uh, nou ja, aan de ene kant wel, want je weet je laatste, laatste poolwedstrijd tegen Korea. Ik uh, ben blij met de start. We hebben de eerste 20 minuten supergoed gespeeld, goed gecombineerd en uh, onze kansen afgemaakt. Daarna slipt het eigenlijk een beetje weg en uh, werd er we wat slordiger. Ging Het harder en harder regenen en het veld werd trager. En het kwam ons uiteindelijk het spel niet ten goede, zeg maar. We uh, ja, werden gewoon wat slordiger en uh, ja, uiteindelijk onze kansen aan de tweede helft niet meer afgemaakt. Maartje Pauwma. Ze speelt met oranje in de kwartfinale... donderdag om 1 uur Nederlandse tijd waarschijnlijk tegen Nieuw-Zeeland. Het Nederlands voetbalelftal kan vrijdag bij de loting... toch voor het WK natuurlijk in Brazilië... toch aan landen als Italië, Engeland of Portugal worden gekoppeld. Dat is het gevolg van een wijziging in de procedure van de loting... die op het allerlaatste moment door de FIFA de Wereldvoetbalbond is doorgevoerd. Er komt een loting voor de loting... alleen al om de potindeling voor de Europese landen te bepalen... Als je het nog kan volgen, tenminste. Zo kan Oranje, en dat is het belangrijkste, in de poolfase toch nog tegen sterke Europese landen komen te spelen. Op de bijeenkomst van vanmiddag maakte FIFA-president Sepp Blatter ook bekend dat de wedstrijden gewoon op de aangekondigde tijden beginnen. Vanwege de hitte was er sprake van dat die middagwedstrijden zouden worden verplaatst naar een ander tijdstip, wanneer het koeler is. Maar niets van dat alles dus. En Bouwen hij wordt de schipper op de Nederlandse zeilboot in de Volvo Ocean Race. Afgelopen zaterdag werd al duidelijk dat er met Sailing Holland... in oktober 2014 weer een oranjeboot aan het vertrek zou staan... van het grootste zeilevenement ter wereld. Met backing komt er een zeer ervaren zeiler op de boot. Hij deed al zes keer mee aan de race... die dit jaar spannender dan ooit beloofd te worden. Ja, het grote verschil is natuurlijk op dit moment dat we een one klasse hebben. Dat betekent dat er geen veranderingen mogen worden doorgevoerd. Alle boten zijn hetzelfde, alle zeilen zijn hetzelfde. En... We hoeven deze keer niet de service van de boten te verzorgen. Dat wordt centraal de Volvo geregeld. Dus dat scheelt een heel geld. Het wordt deze keer gewoon puur aan ons om het ervaar te maken. Het is uiteindelijk hè, wat wij als zeilers willen. We willen gewoon winnen. Zo is het Schipperbouwen-backing. In uh, oktober 2014 begint hij dus de Volvo Ocean Race. En tenslotte Adel Den Haag-aanvaller Michiel Kramer. Hij gaat niet akkoord met het voorstel van vier wedstrijden schorsing... voor de elleboogstoot tegen Ajax-doelmans Jasper Sillissen. Afgelopen weekend de overtreding was scheidsrechter ontgaan... waarop de aanklager betaald voetbal voetballen de straf voorstelde. De zaak wordt nu donderdag bij de tug behandeld. Was het zo direct in Langs de Lijn? Uh, nog een gesprek, uitgebreid gesprek met Marco van Basten... waarin hij zich uitlaat over veel en van alles... waaronder de positie van Philip Koku bij PSV. Luister, tot zo. Juist. En ik zou zeker ook even luisteren naar de rise and fall van Boris Becker. Ja, Na ik ben heel benieuwd. Bij ons.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 Met bruises. Radio 1, PNN Today. Prins Bernard heeft in 2000 de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging gevraagd onderzoek te doen naar Edwin de Roy van Zuidwijn, die toen getrouwd was met zijn kleindochter Margarita. Dat staat in een brief die Mark Rutte vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Politiek verslaggever van de NOS, Wilco Boom, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, Bernard werd toen beveiligd door die diensten. En daarom was ja, hij... zoals veel leden van de familie, ja, ja, en daarom was hij, dus werd er gezegd, was hij bevoegd om informatie te vragen... en te, krijgen, te vragen en te krijgen over veiligheidsrisico's. Daarmee dus zeg je eigenlijk van, nou of je, maar men... daarmee zag hij dus de rooi van Zuidwijn als risico, kennelijk. Uh, dat kun je hier wel uit afleiden, ja. Het is volgens... Uh, volgens de premier Rutte, die daar dus vandaag een brief over schreef... naar de Tweede Kamer, zodat Prins Bernhard, omdat hij zelf beveiligd werd... gerechtigd was om aan die DKDB... Uh, informatie te vragen over anderen. Mm -hmm. nou, en uh, bij alles, er zit een, een enorme stapel bijlagen bij de brief van de premier. En een van die bijlagen is een, is een, uh, een rapport... van uh, toenmalig politiecommissaris Petrus Huismans. Yeah. En die was toen hoofd van de Divisie Koninklijke... en Diplomatieke Beveiliging van de Politie. En die schrijft dat prins Bernard hem in het jaar 2000... Um, uh, heeft gevraagd om onderzoek te doen naar wat toen nog was de aanstaande verloofde van Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Margarita de heer E. de Roy van Zuiderwijn. Nou, en uh, dat, dat onderzoek heeft de DKDB overigens ook gedaan. En het is misschien ook wel goed om te vermelden dat daar geen veiligheidsrisico's uh, naar, uit naar voren zijn gekomen. Mm -hmm. En, en uh, volgens de premier was de DKDB ook gerechtigd dat onderzoek te doen. En wat ook wel interessant is om te vermelden, denk ik dat uh, het uiteindelijk al deze stukken blijkt dat die DKDB uh, eigenlijk altijd onderzoek doet naar potentiële huwelijkspartners... van um, leden van de koninklijke familie. Behalve ja. als het al bekenden van de familie zijn. Want die vertrouwen ze dan. Maar als het mensen die zijn die van buiten komen, die onbekend zijn... waar ze niks van weten, ja. dan, dan stellen ze een onderzoek in... om te weten wat voor een um, vlees ja. ze in de kuip hebben. Maar nou begrijp ik dat um, op zich de Roy van Zuidwijn niet, niet een onbekende was. Omdat de vader van de Roy van Zuidwijn heeft ooit te maken gehad met prins Bernard. Uh, dat, nou, of dat zo is, weet ik niet. Dan moet ik het antwoord gewoon opschuldig blijven. Maar in elk geval uh, begrijp ik uit de stukken dat ze toen de tijd nog heel weinig of, weinig of niks van hem wisten. En daarom hebben besloten dat onderzoek in te stellen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en ik lees dat net ergens op, op, op, op, op volkant.nl. Dat de vader, ik licht het nog maar even toe. Um, de vader van Edwin Roojen van Zuiderwijn... zou Prins Bernhard in het verleden hebben bijgestaan met zaken die het daglicht niet konden verdragen. En dan staat er, Bar Bernard werd bang van mij. Dat zegt dus Drooi van Zijdewijn, Maar ik wist van niks. Oftewel, kennelijk uh, had Bernard uh, nou ja, zaken die niet helemaal oké okay waren met de vader van Edwin de Roy van Zuiderwijn... en mocht hij hem misschien daarom niet, of had hij zo zijn twijfels? Nou, dat, dat begrijp ik, ik hieruit. Ik wil helemaal niet uitsluiten dat het zo is... maar ja. uit de stukken die ik tot nu toe heb gelezen... Uh, komt dat nog niet naar voren. Oké, okay. Maar goed, dat onderzoek is dus gedaan. Ja. Um, waarom komt deze brief dan nu pas? Dat is eigenlijk uh, veroorzaakt door een artikel in de Groene Amsterdammer... over uh, de lange arm van, van wat daar wordt genoemd... de lange arm van Prins Bernard. Mm -hmm. En naar aanleiding van dat artikel hebben drie kamerleden... van Raak van de SP, Pechtold van D66 en Van Ooyek van GroenLinks... kamervragen gesteld aan uh, de minister-president, aan Rutte... met de opdracht om die voor vanavond 7 uur te beantwoorden. En dat is dus ook gebeurd. En die moesten voor vanavond 7 uur worden beantwoord... omdat er morgen een debat is met premier Rutte... Uh -huh. over de commissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten... de AIVD en de... MIVD. En uh, ja, die Kamerfracties die dachten, moeten die antwoorden van tevoren hebben. Want dan kunnen we die antwoorden ook weer aan de orde stellen in dat debat. Ja. Um, is dit nou heel opmerkelijk? Want dit is natuurlijk wat de Roy van Zuiderwijn al die jaren heeft geroepen. Uh, ja, maar hij heeft daar ook de conclusie uitgetrokken dat hij door de koninklijke familie is tegengewerkt. Uh, mm -hmm. Of dat zo is, waar ik, althans, of dat zo is, kun je op basis van deze uh, stukken niet, uh, niet, niet vaststellen. Um, het is inderdaad wel wat de Roy van Zuiderwijn uh, steeds heeft geroepen. En ja. afgezien daarvan vind ik het ook niet zo heel erg verrassend. Want ik kan me wel voorstellen dat een, um, een dienst die uh, mede, is, mede bestaat... om de koninklijke familie te beveiligen... dat die um, extra scherp kijkt als er um, nieuwe contacten ontstaan bij die familie. En als er dan mensen opkomen, uh, relaties krijgen met leden van de familie... die ze helemaal niet kennen. Nee. Goed. Het zou eigenlijk heel gek zijn als de DKDB... daar geen onderzoek naar zou instellen, lijkt me. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, wat jij zegt, de Roy van Zuidewijn zegt natuurlijk... van ja, maar ik heb daar last van ondervonden. Maar daar zegt deze brief dan niks over. Nee, ik kan me overigens wel voorstellen dat hij deze brief zal zien... en met, met al die bijlagen, om, uh, dat hij die gaat gebruiken... om bijvoorbeeld schadevergoeding te krijgen. Ja. Maar of dat ook gaat lukken, dat is weer een heel ander verhaal. Natuurlijk. Ja, ik lees een reactie van zijn advocaat, uh, Gabriel Meijers. En die zegt trouwens ook van... nou, als Bernard dit uh, heeft gedaan, dan kan het... Bij bijna niet anders dat Beatrix zijn dochter daarvan afwist. Um, en dan uh, wordt aan hem gevraagd, betekent dit iets? Wordt er een civiele zaak gestart? En dan zegt hij, nou, dat weet ik nog niet, dat kan ik nog niet zeggen. Nee. Maar het verhaal is nog niet over. Het verhaal is nog niet over nee. en het krijgt een eerste vervolg... in elk geval uh, morgen uh, in de Tweede Kamer. En misschien al vanavond op televisie, want ik begrijp... dat de Roy van Zuiderwijn daar ook te zien is bij uh, Paul ja. Witteman. Goed, Wilco Boom in Den Haag, Dankjewel. Graag gedaan. Oudere wets in de rij voor het postkantoor vrijdag. Dan gaan de kaarten voor een extra show van Justin Timberlake in de Ziggo Dome in de verkoop. In april komt Timberlake naar Nederland en daar moet je bij zijn, want de man is weer helemaal terug. Dit jaar bracht hij twee albums uit na zeven jaar muzikale pauze. Misschien had hij die rust ook wel even nodig, want hij heeft er al een hele carrière op zitten. Justin stond als manneke van twaalf al te zingen in de Mickey Mouse Club. En toen hij 17 was, een paar jaar later dus nog maar... kwam er groot succes met boyband NSYNC. En daarna plakte hij er een succesvolle solo-carrière achteraan natuurlijk... die tussen 2006 en 2013 even stil kwam te liggen. Maar dit jaar werd dus het jaar van de terugkeer van Justin Timberlake. Bij Ellen DeGeneres legde hij uit hoe zijn album The 2020 Experience er ineens was. You know, I, I, I take my time. It was, it was really, it came out of nowhere. Um, about a year ago, I would say. Mm -hmm. I just called him up and said, I think we should just go in and maybe do like a mixtape or an EP and just put it out. And um so we spent 20 days and we came up with with, with with 20 something songs. In april dus weer eens in Nederland. En als je daarheen gaat, dan kun je dat tegenwoordig gerust op verjaardagen vertellen. Want Justin <laughs> Timberlake is anno 2013 hartstikke credible heeft een boyband imago achter zich gelaten. Muziekjournalist Guus Hoogaerts weet van het waarom en ook nog van het hoe. Juist, Guus. En um, Ik begin even, je had een schitterend interview met hem... voor de nieuwe revue in 2002. 2002. Mag ik, ik? Heel het heel even verbeteren? Hij ja. zegt dat we de rij voor het postkantoor moeten gaan liggen. Dan kom je niet aan kaarten. Alles gaat tegenwoordig <lacht> online. Mijn postkantoor heeft dat gewoon nog. Is dat zo? Ja. Daar moeten we straks nog ja. even over hebben Met z'n allen al naar. het komt van Rolof. Maar even dat interview, Nieuwe Review, 2002. Uh, toen was hij 22. Ja. Uh, was hij net uh, ex van Britney Spears. Daar ging het natuurlijk ook voortdurend over. En hij had net die schitterende plaat uit, Justified. Ik weet toch dat, dat, dat ik dat album kreeg. Samen met het solo allemaal van Nick Carter van de Backstreet Boys. Uh, terecht vergeten album trouwens. Ja. En uh, ik dacht, die ga ik eens even lekker alle twee me gehakt van maken. Nou dat Nick Carter was, dat was uh, geen enkel probleem. Maar die Justin Timberlake plaat, Potverdor, dat, dat was echt heel erg goed. Ik was daar uh, um, verbaasd over dat het ja. echt zo goed was. Ik lees even voor uit een nieuw revue. Hallo Justin, begin jij. Laat ik me even voorstellen. Ik ben zo'n popjournalist die boybands als NSYNC met satanisch genoegen afbrandt. Ik vind je solo plaat heel goed, maar ik word het nogal wantrouwend altijd... als ik lees dat je tegenwoordig van Coldplay houdt... en tijdens een tv-programma basgitaar speelt met de Flaming Lips. Zo begon je. En toen dacht ik, wat ben jij voor een lul? Dat zei hij ook letterlijk. Dat zei hij helemaal op het eind, inderdaad. Ja. En, maar dat, van tevoren was dat meisje van de platenmaatschappij, die kwam echt met rollende ogen uit de hotelkamer. Want daarvoor zat een soort hitkrantachtig meisje, die hem alleen maar naar zijn favoriete kleur had gevraagd. <lacht> zijn favoriete eten en zo. Dat, dat, en dat soort vragen krijgen boybands alleen maar. Dus daar was hij echt helemaal klaar mee. Dus ik denk, ja. ik ga er gewoon vol in. En ja. met zo'n vraag, inderdaad. En toen zat hij, ja, hij zat een beetje onderuit gezakt. Uh, maar hij is verveeld voor zich uit te kijken en hij zat meteen rechtop. En. Uh, en vervolgens uh, vroeg jij van, uh, ja, dat MC5-t-shirt. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt een of ander ontzettend incredible band te zijn. Uit de jaren 60 rockband, kick out the jams, djams and Rose. En, en toen hij... zei ik, noem eens twee. Hij had het aan. toen zei ik van. Uh, Voor noem, noem, noem, twee, hem, ja. uh, noem eens twee, noem uh, twee, noem eens twee, uh, noem eens, twee, uh, noem eens van die band dan. Ja, uh, dat kan ik niet, uh, zei hij. Uh, dus, dat, nou, dat, was, dat, uh, dat uh, tekende een beetje de sfeer van het gesprek. Ja, ja, ja. Maar wat er mooi uit blijkt, en daarom is dit een, uh, een, een tekenend interview ook, is dat je, jij, jij gaat er eigenlijk naartoe om af te branden, maar je bent overweldigd door die CD. Je denkt, potverdrie, die jongen kan wat. Ja, hoe, hoe, hoe staat er vredesnaam nou mogelijk? Ja, dacht ik. Dat heb ik hem ook gevraagd. Maar zullen we eerst even wat, uh, wat uh, hits van Justin luisteren? Precies, want. Um... Vertel even hoe die is begonnen. En zing natuurlijk. En waar, ja. dat, waar dat naartoe ging. Mickey Mouse Club. Weet je trouwens wie er ook in die generatie van de Mickey Mouse Club zat? Ryan Gosling. Ik, nee. Ryan Gosling. Ah, inderdaad. Ja. En Britney Spears en Christina Aguilera. En Christina Aguilera ja. Dus dat was niet zomaar een, een lichtingje. Um, en toen we met, met uh, Timbaland en uh, de, de Neptunes, Pharrell Williams... en uh, die andere wiens namen uh, iedereen altijd nooit weet. En ik ook niet. Die, uh, die hebben uh, een heel een beetje Michael Jackson-achtige s sound maar toch wel modern ontwikkeld... En daar, daar kwamen die hits van uh, Justify het eerste album. Onder andere vandaan die klonken, uh, dan ongeveer zo. Mm -hmm. She's sexy, huh? She's got the love stone, and I swear she's bad and she knows, I think that she knows. <sighs> as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. I don't wanna lose it now, I'm looking right. Ja, Justified, het is wel echt een popclassic te noemen inmiddels. Absolute, absoluut, ik had hem in mijn jaarlijstje in dit tijd op nummer drie staan. En ik weet al niet eens wat ik op 1 en 2 had staan. En even voor, voor de helderheid, jij bent een uh, gerespecteerd popjournalist. Jij hebt er verstand van. Absoluut, als iemand ja. smaak heeft, denk ik het wel inderdaad. <laughs> maar goed, dit, dit, dit, was, echt, dit was de ommekeer. Hij werd serieus genomen in zijn muziek. Maar toen bleek dat die jongen ook nog kan acteren. Uh, ja, het, eerst maar nog een tweede album, Future Sex Love Sounds. Je hoorde daar ook een paar, een paar hits van, uh, mm -hmm. En toen werd het uh, inderdaad stil. ging gingen acteren... Uh, The Social Network, daar speelde hij Sean Parker. De, de, de oprichter van uh, Napster. Is hij is behoorlijk omgeroemd ook? Ja, hij ja, heeft, ook, heeft ook wat prijzen voor gekregen. Ja. Kleine prijzen. Maar dat, en, uh, dat, dat ging inderdaad goed. Friends with Benefits, Alpha Dog. Uh, ook een goede film waar hij in zat. En uh, nu zit hij in de film Inside Llewellyn Davis. Um, dat is een, de, nieuwe, de nieuwe film van de Coen Brothers. Speelt hij zeer overtuigend. Want ik heb de film niet gezien. Maar mm. ik heb het me laten vertellen. Zeer overtuigend een folk singer. Uh, uit de jaren zestig en uh, dat zingt hij ook allemaal zelf. Doet hij heel goed. En kijk, de Coen Brothers, dan ben je natuurlijk sowieso uh, ja. Ja, precies. Maar ik, dat, uh, dat hoor je erbij. Dat, dat hij zo lang wegbleef, dat uh, dus ging acteren en, ja. en, en, en aan, aan die kant uh, werkte. Daar waren een aantal uh, Amerikaanse comedians, Nicky Glazer en Sarah Schaefer. die waren daar niet zo mee eens. En die hebben een hilarisch filmpje op YouTube gezet. Even luisteren. 2006. It wasn't so long ago. In case you forgot, Justin Timberlake released Future Sex Love Sound. It feels like you're cheating on us with acting. Michael Jordan thought it was a good idea to play baseball. Remember how that turned out? So Justin, <laughs> please, please, please, please, please, please, do what you were born to do. Just do it before you get old. Sing, Justin, sing. Please, Justin Timberlake, make music again. <laughs> Ja, is zijn een heel grappig films waar ook allerlei seksuele seks toespelingen in zitten... Die, die erg grappig werken. Maar hij is dus een tijd eruit geweest en nu is hij echt... Hij is terug, kan je zeggen. Ja, die... die, die uh, uh, 2020, um, 2020 Vision? Nee, zo heet hij niet. Dat is wat anders. Nou goed, dat laatste dubbelalbum. ook mm -hmm. um, weer weer heel anders. Uh, hele lange stukken ook. Nou ja, dat je, dat je een, een dubbelalbum uitbrengt... is is toch wel een teken van megalomanie, wat mij betreft. Zeker in deze tijden, waarin Singletjes alleen vooral gestreamd worden. Maar het klinkt YouTube alsof hij doorslaat naar de andere kant. Nou ja, dit, it, ik, vind het niet zo, ik vind het niet zo heel goed, alle twee eigenlijk. Er had een makkelijk één redelijk sterk album van. Maar goed, wel groot dit, Stake Take Back the Night, ja, uh, ja. Suit and Tie. En af en toe doet hij ook nog wat andere muzikale dingen, begrijp ik. Zoals um, zit hij in een talkshow van Jimmy Fallon, onder andere. Ja, dat doet hij, uh, daar is hij regelmatig te gast. En dan doen ze de History of Rap. Dat zijn allemaal hip-hop-klassiekers aan elkaar gerapt door die twee, en twee bijzonder blanke mensen. Die ja. toch heel credible zijn. Jimmy van heeft de Roots als backing band. Nou, dat, dan dan uh, heb je, sta je meteen met 10 uh, nul voor qua uh, geloofwaardigheid. Justin Timberlake kan echt wel wat. Rappen, zingen. En uh, dat gaat heel overtuigend. Dat klinkt dan ongeveer zo. California. Well, it was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy deal up in a limousine. Haggard pictures of a wall. Every Saturday, rap attack mixed the magic molly ball. Ja. Je moet het echt even, even zien. Ze, ze doen dus heel veel zeg maar, 25 hip-hop-classics in ja. twee minuten achter elkaar door. Dat, gaat, dat is heel goed. We zetten hem even op onze twitter Bean en today. En goed, hij is dus weer terug. Um, Oké, okay, muzikaal misschien niet uh, op zijn hoogtepunt op dit moment. Maar hij is inmiddels uh, bekend van muziek, bekend van acteren. Maar hij zit ook in de, in de geurtjes, in de restaurants. In de tijd heb ik gevraagd: van, hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan je nou iemand, hoe kan nou een, een krullenjongetje van, van een boyband. Die, een marionet, hoe kan die nou in één keer van uh, uh, zo'n geweldige plaat maken? Toen zei hij: Talent, <laughs> Dus dat, ja. dat, speelt, dat speelt ook zeker mee. Hij schrijft ook ja. mee aan al die nummers en ja. hij denkt dat hij ook wel dat hij niet alleen maar bepalend is voor, die, voor de sound, maar daar, daar zeker wel een dikke vinger uh, over in de even ter afsluiting, lees nog even een stukje voor uit dat in nieuwe review-interview. Want jij dacht, je bent 22 jong Want eerst, eerst ging het allemaal zoetsappig over de liefde. En nu in één keer heb je stoere teksten over seks. Ja, precies. Ik vroeg hem eerst van, heb je nou echt nergens spijt van... dat je die boy bent tijd na over sommige kapsels? En dan moest hij lachen. Achteraf praten is me te makkelijk, dat doe ik liever niet. Op het moment was gekomen om zelf achter het stuur te gaan zitten. En dan zit ik nu. Ja, dan zing je nu, zeg ik dan weer. En dan zing je heel seksueel, zeer expliciete nummers... In Ride For Me uh, zing je bijvoorbeeld... I can think of a couple of positions for you. Ik ben net 22, wat weet jij nou van seks? <laughs> Grote ogen, is this a serious question? Het uh, is nogal een heel verschil met die knuffelliedjes van NSYNC. Toen zei hij, als je jong bent zing je over de liefde... en als je ouder bent wil je vooral over seks zingen. Ja, <laughs> goed. En dan noemde hij je nog lul en dat werd geloof ik ook uh, de titel van het stuk. Ja, vind je vond, lul. Hij betoonde ja. zich een... Uh, een goede jongen, want uiteindelijk nam je jou nog even in de zuik. en dat was ja, het. Ja, hij schokt er heel erg van, ja. He's back, Justin Timberlake. En nu met Take Back the Night. Ja, yeah, you do something right, well, we can do something better. Sunlight like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, Mona. Got that little sum I like, the little sum I've been wanting to borrow. Uh. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray. Dus Jake, back the nights, Roloff. De hele studio straalt, want Mark Koster is in het huis. Onze entertainment disco. Hij heeft vandaag de hele dag voor het huis van Lee Towers gepost... om te kijken of er nog deurt was op te graven. Daar gaan we straks niet over hebben. Wel over de wat pafferig geworden Boris Becker. Een paar vraagjes over Boris, hè? De, Een van de bekendste verhalen over hem gaat over zijn dochter Anna. Want jarenlang ging de maren dat zij verwekt was in een bezemkast. Maar in 2009 zei hij, nee, dat is niet zo. Maar waar werd ze dan wel gemaakt? A. Tegen een Frieskist. B. Op een trap. Of C. In zijn cabrio-trap. Op een trap. Op een trap, inderdaad. Om precies te zijn in de buurt van de toiletten van de Londense gelegenheid No Boo. Waar maakte in 2009 bekend... dat hij ging trouwen met het Nederlandse model Lily? Was dat in Linda de Mol's hoogtijd in als Toetie Fruity met die blote vrouwen... of in het oergezellige Wet en Das? Ik denk je Wet en Das. Ja, jullie zijn lekker op drijf. in Wet en Dat met Thomas Kortje. Zo'n merkelijke mannen zat, Zo, meer Boris Becker. Maar eerst, dan net wel.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 Dit is Radio 1.